Hey uh, beste luisteraars, uh, ik, ik ben uh, zo verwonderd over een bepaald onderwerp. Er zijn heel veel uh, christenen die zich bezighouden met uh, de vraag van wanneer, uh, wanneer leeft het geloof nou eens op in Nederland? En uh, wanneer, uh, wanneer gaat Jezus nu, uh, nu zijn laatste werk doen hier in Nederland voordat, uh, voordat, uh, ja, voordat we echt de 5 voor 12 gaan passeren? Um, nou En dan heb ik een aantal teksten voor die mensen die, de, die zich dat afvragen. Ik begin met uh, Colossense 1 vers 6. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenissen van begreep. En dat is zo mooi. Dus als je het hoort, je begrijpt het en, uh, en, en je vat het en je, je, je begrijpt de diepste kennis ervan. Dan, dan zal je vrucht gaan dragen. Dan, dan, dan hoef jij het niet te doen, dan gaat God het in je doen. En uh, Titus 2 vers 11 tot en met 14... Uh, daarin uh, zegt Paulus dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat God zal een eigen volk reinigen en zal, uh, en, en zal zijn volk gaan oprichten en gaan maken, uh, dat, dat, het, dat het in deze wereld kan leven, terwijl, uh, terwijl overal, om zich heen is criminaliteit is verleiding en al dat soort dingen maar wij als, als godskinderen we hoeven er helemaal niks voor te doen we kunnen er gewoon doorheen en dat is Titus 2 vers 11 en Paulus getuigt daarvan in 1 Korinthe 15 vers 10 en hij zegt dan van ja ik heb het niet gedaan ik heb wel maar uit de naad gewerkt maar ik heb het niet gedaan nee de godsgenade doet het door mij heen